Volgens Brekelmans was de aanval wel rechtmatig... maar hij vindt het erg dat er onbedoeld burgerslachtoffers zijn gevallen... en er veel schade is ontstaan. Alle gevangenen die gisteren ontsnapten uit een Belgische gevangenis... zitten weer vast, dat meldt de Belgische Omroep VRT. Zes mannen ontsnapten gistermiddag door over een metershoge omheining te klimmen. Drie van hen raakten gewond en kwamen niet verder. Twee werden gisteravond al teruggevonden. De laatste voortvluchtige werd vandaag gepakt toen hij langs een grote weg wandelde. De Wageningen Universiteit gaat banen schrappen vooruitlopend op de bezuinigingen van het kabinet. De komende jaren verdwijnen er in totaal waarschijnlijk 130 tot 180 banen, vooral bij ondersteunende diensten. Vanaf 2028 krijgt de universiteit zo'n 80 miljoen euro minder voor onderwijs en onderzoek. Om 9 uur begint de tweede halve finale van het Songfestival. Eén van de 16 deelnemers is Israël en de kritiek op de deelname van dat land groeit. Tijdens de laatste repetitie was vanmiddag al veel gefluit te horen. De organisatie heeft zes mensen uit de zaal gezet die grote vlaggen en fluitjes bij zich hadden. In Basel, waar het festival plaatsvindt, waren deze week regelmatig protesten tegen de deelname van Israël. Bij een demonstratie gisteravond deden een paar honderd mensen mee. Het weer. Vanavond eerst zonnig. Vannacht is het helder en het koelt af naar 3 tot 6 graden. Morgen aan de kust wat wolkenvelden. Op andere plekken in het land periode met zon. En het wordt 15 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook aan de avond spits in Noord-Holland continent. Al staat er nog file op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Knop in de Nieuwmeer. 10 minuten vertraging A9, Alkmaar die met 20 minuten op onthoudt nog tussen Bad Hoeverdorp en Holendrecht. In de vorm van 9 kilometer file. En 10 minuten vertraging op de A10 Zuid. De buitenring voor knop in Amstel nog 6 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 Your Close was dit van Wave Zero. Heeft te maken met het ontvallen van Tom Gaasbeek. De frontman van de band van Wave Zero. En het enige muzikale wapenfeit wat ze hebben gedaan... is uit 2017 dit album uit te brengen. En dat album dat heet Elementary. Uh, het is zover. Uh, we gaan uh, een uur lang met uh, Christian Kuitert en zijn bassist praten... En luisteren natuurlijk, want vooral dat is heel belangrijk. Wart Bruning, want uh, die zit uh, naast je, Christian. Want uh, ja, je zit zo te kijken van, uh, is hem dat wel? Maar, ja. <laughs> oh, oh, wacht, ja, sorry, ja, sorry, sorry, sorry, sorry. En jij stond uh, hier, nog een keer? <laughs> nee, nee, ik, dit is hem volgens mij. Ja, ja ik ben de echte. Ja. Jij bent de echte. Um, het verhaal, Christian Kuitert en mijn persoon. We kennen elkaar altijd even via de telefoon met, uh, met een interview uh, mm -hmm. over jouw verhaal met Land. Dat is één. Maar een maandje of twee terug, toen zat ik in een bomvolle trein uh, afkomend uit Hilversum van het uh, Mediapark. Uh, waar ik een uh, 3 voor 12 uh, lokaaldag uh, heb gehad. En ik uh, sta in de trein, want het was zo druk. En dat was de Intercity direct naar uh, Schiphol. En ik kijk naar rechts en ik zie ineens een hele bekend gezicht. En ik kom maar niet op zijn naam. En op een gegeven moment thuis denk ik, verroest, het is Christian Kuitert. En uh, uh, je moest eruit bij Amsterdam Zuid met een fiets. Ja, ik uh, want... moest even met een fiets tussen 50 man door. Uh... Ja, ja. en een van die 50 personen. Is hier. Yeah. Ga er langs! Dus uh, dat, was, uh, dat was een beetje het uh, verhaal. Uh, maar da meteen uh, daarna hebben we eigenlijk vrij snel het, uh, deze afspraak uh, bezegeld. Uh, maar wat, uh, ja, eerst even over jouzelf. Maar, want hoe lang ben je met de muziek bezig? Ik denk dat, uh, ik bedoel, ik ben altijd wel uh, met muziek bezig geweest en uh, um, liedjes schrijven en, en dat soort dingen. Maar mm. echt het wat serieuzer oppakken, veel gaan optreden, uh, dat eigenlijk uh, een stuk of vijf jaar, denk ik, zoiets, zes jaar. Ja. Dus het uh, is dus best wel een beetje een uh, lange tijd uh, dat je al uh, ja, aan de gang bent. Ja, ja. Um, ja want uh, Nederlandstalig, maar ik, ik heb een beetje het idee dat het ook een, een soort van theatraal is. Klopt, ja. ja. Ja. Hoe zit het met de achtergrond, met, de, met jouw uh, uh, educatieve achtergrond uh -huh. in dit geval? Uh, nee, geen kleinkunstige achtergrond eigenlijk. Uh, Bart en ik allebei hebben geschiedenis gestudeerd. En uh, Jesse Hollestellen, onze uh, gitarist ook. Ja. Uh, Bart en Jesse samen De Hoop. Christian Kuijder ja. en De Hoop, zo presenteren wij ons in ja, ja, zo was uh, het. Vaak. Ja. En, uh, Um, maar goed, het dus, dus, dus is geen uh, muzikale opleiding. Er wordt weinig uh, muziek gespeeld. Misschien is muziekgeschiedenis weer een mooie subcategorie. Ja, uh, uh, <laughs> ja, dat is zo gaan tenminste. Um, maar uh, ja, Jess is nu ook uh, um, op uh, een uitje met de historische kring. Zij bespreken in Vlaanderen, um, ja, wat bespreken ze daar? Bestuurscultuur eigenlijk. Laat, laat bestuursvormen. Ja, ja. ja precies, ja. Uh, maar verdiep jij en Warta daar ook in? Of, uh, nou, laat ik eerst maar me bij Warta beginnen. Maar verdiep je je er ook in of niet? Of nee, is ik, dat meer des een... Nee, ja, dat is des jesses, inderdaad. Ja, ja. Ja. <laughs> ik vind dat jassers. <laughs> je bent ja. misschien vroegmiddel, je het juist uh, voor me. Ja, ja. ja. Nee, mijn expertise ligt uh, Duitsland. Uh, dus, Duitsland? Uh, ja, ja, ja. Dus daar heb ik uh, mijn, uh, mijn opleiding uh, ja. over gedaan. Ja. En, uh, Wat weet je over het land? Ja, nou bijvoorbeeld... Uh, wel een grappig bruggetje misschien naar een thema... dat wij ook graag uh, in, in onze theaterzetting uh, mm -hmm. aanspreken. Over hoe, wij, uh, over hoe de mens in het algemeen... graag een kloppend verhaal maakt... van iets wat misschien maar een toevalligheid was. Ja. Uh, in Duits, Duits geschiedenis is daar uh, bij de val van de muur... een hele grote gebeurtenis. is een heel bekend voorbeeld daarvan. Ja. Dat, uh, dat het eigenlijk een beetje een uh, bureaucratisch rommeltje was. En dat er uh, een persconferentie werd gegeven... En uh, uh, per abuis kwam het bericht naar buiten: van, uh, Oh, uh, de, de grens gaat open. En, uh, uh, en dat dat ervoor heeft gezorgd dat alle mensen massaal naar de grens zijn gegaan. En de mensen daar bij de grens ook: van, Oh, uh, oké, okay, uh, dit stond niet op de planning ja. volgens mij. Ja. Maar goed, ja, weet je. Dus uh, chaos ontstond. En uh, het grote verhaal van uh, toen het einde van de geschiedenis werd genoemd, zeg maar. Uh, kwam eigenlijk voort uit zo'n klein. Toevalligheid Knullig. zeg maar, een knulligheid, ja. ja. Uh, en jou, uh, nou ja, dat heb je eigenlijk een beetje verteld, maar de, ja, dat is niks, heeft niks met muziek uh, te maken in ieder geval. Nee, nee dus ik heb veel uh, zelf moeten uitvinden uh, qua... Hoe, hoe heb we, je dat uh, gedaan dan? Heel veel proberen en heel veel fouten maken. Ja. En, uh, um, en soms een beetje schaamteloos zijn, denk ik, dat dat ook uh, handig is. Ja. Um, dus veel optreden um, op, uh, op plekken waar, uh, ja, waar je nog nooit uh, misschien uh, had gedacht dat, dat je daar kon optreden. Uh, en zo op die manier gewoon uh, ervaring opdoen. Uh, altijd blijven schrijven is natuurlijk ook uh, belangrijk. Ja. De pen uh, te blijven uh, gebruiken. Ja. Nou, we gaan het uh, zo dadelijk allemaal horen. Uh, ik draai nog één nummer en dan uh, gaan we beginnen. Dus, dus dat. Uh, Nina Letron heet zij en zij bracht vorige week uh, deze single uit en dat uh, singeltje heet Metamorfose. Met een randje elektro. Dat is het een beetje in de notendop. Uh, deze Nina Le Trou. En nou ben ik er nog niet helemaal uit. of ze nou uit Amsterdam of uit Den Haag komt. Dus dan moeten we nog een beetje achteraan. Uh, we gaan uh, kijken en luisteren, mensen. naar uh, Christian Kuitert. met. samen met zijn basgitarist... Wart Bruning. En het eerste nummer is ook meteen eigenlijk. Uh, een bekend nummer. want uh, dat is volgens mij ook een single uitgebracht. En dat is Land. Het broeit, er gaat wat gebeuren, de spanning slaat over, want dan stuurt het naar het dek. Geboeid, trotseert men de regen, zelf maar eens kijken, het klinkt toch te gek, al jaren op zee. Geen enkel idee van steden met grote getalen. Geef ze een kaart van het land. Geen stroming maar zand en ieder zou zeker verdwalen. Valen. Land, de oorzaak die een varen deed, ja, land. Waar niemand zich een houding weet, Oland. Oh land. De chaos, compleet land, wat is hier in godsnaam aan de hand? Bang, dat waren ze zeker, Varend was alles, routine en plichten, plan. Kruid, nagel en peper, de maan of de horizon, altijd in zicht, maar man aanval, het Dronken gelauw, ontvangen met armen open. Kijk nou, de kop blijkbaar barbier, de schipper bankier. Trots gaan ze op in de parade. Samen vieren ze hun geuzenamen. Oh, land, heel anders dan was voorgesteld, ja land bloemenveld, o land. De dagen geteld, land. Ontdekken hele nieuwe kam. Daar, daar, daar, hierar, hier. Daar, I'm kop is eraf in ieder geval en we gaan verder met het tweede nummer van uh, vanavond en dat is laat me gaan want Christian heeft uh, inmiddels zijn akoestische gitaar verruild voor de elektrische dat is meteen ook uh, zo dadelijk na het derde nummer meteen een vraag die ik uh, ga nee. stellen want dat is, dat is altijd wel fijn als ik dat uh, zie zo'n change over maar uh, dit is het nummertje twee en dat is laat me gaan Ik loop niet op ze af Laat niks aan het toeval over Jij noemt het slim, ik noem het laf Ik hou mijn mond Zeg niet dat ik hier weg wil Jij noemt het lief, ik ongezond Ik denk maar door, blijf maar naar mijn navel staan. Een hele jaren laat ik overgaan. Ik wil door, maar jij blijft staan. Ik ben een vechter, ik blijf maar slaan. Mezelf als grootste vijand, ja ik pak hem weer eens aan Ik ben een vechter, ik blijf maar slaan Mezelf als grootste vijand, ja ik pak hem weer eens aan Laat me gaan Jij praat zo luid, een stem die ik niet kan negeren. Bij de zeggend besluit krijg jij je zin. Je bouwt een broeikas om me heen en ik gooi mijn eigen ruiten in. Ik heb nu toch... Jij was nooit een deel van mij, wel heel dicht bij een volk die mij verwaart. Had ik ademblies, ik haar? Ik ben een vechter, ik blijf maar slaan. Mezelf als grootste vijand, jij. Ja, Pak hem een weer eens aan. Hey, ik ben een vechter, ik blijf maar slaan. Mezelf als grootste vijand, ja, ik pak hem een weer eens aan. Laat me gaan, laat me gaan, laat me er alleen voor staan. Laat me gaan. Oh, laat. Mcha, Mcha, Mcha, Laak, Mcha, yeah, yeah, yeah. Laak. En dat was uh, de tweede voor vanavond. We gaan verder met uh, het derde nummer. En dat klinkt veel te goed. Maar zo uh, klinkt die ook. En uh, dat is ook de titel van het uh, nummer. Dat klinkt dus veel te goed. Geen gedachten krijgt een weg, ik weet niet waar ik het vandaan Heb alle dingen die ik zeg, liever het oude vertrouwde uit volle borst Zing ik mee met een beladen, beladen op een bekraste LP Of toch wat lichtere kost, zolang de lading maar lost Niet met die slappe teksten en een lekker ritme erop. Want dit klinkt veel te goed En het geeft de burger Moet oh, yeah. Wat kan dit toch zijn Alles wat verpest, had het van alles doet vergeten en verbleek dat er nog rest Ik had een nummer voor elk humeur in elke stad Voor een lach in het park en voor gezellig in bad Nu toch hetzelfde lied, ik geef het op en geniet Hang nog wat rond en zie wel of ik het lang uitzing of niet Want dit klinkt veel te If the bird Dit is een beetje nummer, een beetje geschreven op een tropisch ja. strandje. Weet ik allemaal wat waar. Uh, over stranden gesproken. Als je ooit nog eens een keer in Woerden komt. dan hebben ze daar een strandpavillon ga ik uh, niet verder, uh, verder vertellen. Maar ze hebben er wel een. Dus dat, uh, dat, dat weet ik. Um, dan zou die prima in kunnen passen in dit nummer. Hoor. Dus uh, wat dat er gaat. Als ze een berichtje sturen. Ja, ja doe ben dat maar. Ik was bang dat het vooral gewoon ergens op een druilerige uh, <laughs> herfstdag is geschreven. Ja. En ik dit heel erg nodig had. ja, me. Had je dat toen nodig of niet? Ja, ik denk het. Ja. Ja. Ik, ik, ik weet het eerlijk gezegd niet meer. Maar uh, ik kan het me in Nederland goed voorstellen. Ja, uh, even over jouw instrumentengebruik. Ik zag uh, na het eerste nummer dat jij... in uh, uh, uh, met, en dan die twee nummers die we net hebben gehoord... met de elektrische gitaar ja, uh, doet. Uh, ja, want de, de nummers, waar ontstaan die op? Uh, dat is een beetje veranderd eigenlijk door de tijd heen. Maar over het algemeen zijn het, uh, sowieso wel de akoestische gitaar... die ik dan bij de hand heb. Ja. Uh, waar ik eerst vaak wel begon met teksten en dan daarna... Daar, en dan had ik al wel een soort melodie in mijn hoofd... en dan ging ik daarna de, de nummers maken. begin ik nu vaak veel meer... vanuit een soort mooi riffje of een uh, mooi stukje op de gitaar. En dan ga ik daarna... omdat het voor mij toch makkelijker is om tekst op muziek te maken... dan andersom. Tekst op muziek? Ja, ja, ja. Dan, en dat het echt toch iets interessants is en iets, uh, iets uh, nieuws. Als ik eerst tekst schrijf en dan daar muziek op ga maken... dan merk ik dat ik vaak in eenzelfde soort... Uh, ritme of eenzelfde soort uh, structuren terechtkomt. Ja. En je wilt dat een beetje... Uh, toch een beetje... Uh, ja, je wilt ja. toch een beetje jezelf blijven uitdagen, toch? Ja. ja. Uh, hoe zit dat met jou? Lukt dat? Vind ik van wel. Ja. Uh, mogen jullie uh, <laughs> straks aan het einde van de set oordelen of er een beetje uh, variatie in zit. Maar ik vind het zelf wel fijn. Ik bedoel, uh, je zou ook uh, heel uh, saai kunnen zeggen, oh, ja, dat is lekker herkenbaar. En dat nou, ja, ja. is precies één, uh, ja. één sound. Maar ja. uh, nee. Nee. Um, dan hebben we het vierde nummer voor vanavond. En dat is één kans te veel. Geen wonder dat het nooit zo is gebleven. Als je kijkt naar het verschuiven van de wijze, de verschoten kleur van het gordijn. Als je terugdenkt aan gefriemel onder kleren Bij de allereerste halte van de trein En er was altijd al een stem die zei Het geeft niet Er is geen hoger plan en geen verspeelde tijd Is dat niet makkelijk praten voor iemand Zonder doel en zonder spijt Geef maar gewoon antwoord op mijn vraag ik wil meer, en ik wil maar al te graag. Je bewaakt de schat tijdens elke lach. omdat je weet dat ik hem dan stil. Want een hart klopt alleen als geheel, geef een kans, geef een kans te veel. Scherpe blikken aan het spit geregen Onder tapijt geveegd De stof waait in je ogen Zicht van tranen en verwijt Dat geeft weer aan, niks blijft omwogen Zachte stappen schreeuwen Ongest grote sprongen, weinig tijd En er was altijd al dat gevoel van waanzin Zeker weten En het aardse weer voorbij Maar hoe lang houdt het lot nog voordat het niet komt Al is het zo dichtbij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 Een droge kus op diepe wonden maakt het. Dat je opstaat en onrustig zoekt naar flarden van die avond. En die brief. Die met zachte woorden dat wegnam waarvan jij dacht dat het jou toe behoorde. Dus je nam het maar voor lief. En er was altijd al die belofte van iets beters. Drie keer is scheepsrecht en de vierde keer ben jij. Maar waarom nog investeren in de start van een zoveelste schone lijn? Maar gewoon antwoord op mijn vraag: Ik wil meer en ik wil maar al te graag. Je bewaakt de schat tijdens elke lang, omdat je weet dat ik hem dan stil laat. Het plan, ruk het hart uit je keel. Geef een kans, geef een kans te veel. I'm Moet ik moet wel de microfoon openzetten, want ik denk, hé, hey, dat applausje van mij klonk ineens niet. Het is wel mooi dat jullie. Ja, ja, ja nee, we gaan er wel in op, maar ik ga het hem openzetten. En ik denk, ja, dan uh, klets het heel erg moeilijk als ik uh, de schuif dicht laat. Um, goed, uh, dat was een kans te veel. <laughs> voor mij was, was het een kans voor open doel en ik heb hem gewoon gemist. Dus. <laughs> goed, om um, een uh, van die voetbaltermen uh, te gebruiken. Maar. Komt hij weer met een mooie brug. Bij gratie van kan ik hier gewoon ja. nog staan. Hè? Dus, uh, <laughs> want dat is het volgende nummer. Want Zeker. zo heet hij ook. Uh, de titel van het volgende nummer heet... Bij gratie van. En mensen, die hebben jullie nog niet eerder gehoord. Want die speelt hij vanavond hier voor het eerst. Zeker, ja. Een, uh, een nieuwe. Dus jullie hebben toch van die sms-services toch? Van top of flop. Uh, uh, ja, dan, nou uh, uh, uh, die gaan wij niet gebruiken vanavond. Ja. <laughs> Van het lot Wees eens dankbaar Wees eens blij En blijf trouw aan mij Wees maar dankbaar Sneek erbij En blijf aan mijn zij Bij gratie van de zon. Je kleemt het resultaat. Maar alles stond paraat. Bij gratie van het zaad. Brave Velen gaan je voor. Een brave kerel, volg mijn spoor. Zoek op je gehoor. Na tachtig jaar een oorlog en het temmen van de Nijl-drukpers communisten en een bronzen een pijlpunt. De kolonisten, miljoenen jaren koud, Het lijden allemaal naar jou, het lijden allemaal naar jou het leiden allemaal naar jou En nu komt de grote apotheose, want ze hebben vier nummers achter elkaar met een elektrische gitaar. En wat is er mooier om het cirkeltje helemaal rond te maken. Want Christian is begonnen met een akoestische gitaar en hij sluit ook af met een akoestische gitaar. Dus dit is weer dan een nummer waarbij die akoestische gitaar wordt gebruikt. Uh, en ja, geloof het of niet... Maar hier in deze studio staan toch redelijk uh, door de wolgeverfde figuren uh, die een camera staan te bedienen. Het zijn geen kneuzen. En daar gaat hij, gaat hij, daar gaat het laatste nummer over de kneus. Maar dan heb ik hier niks gezegd uh, ten aanzien van uh, deze drie heren die uh, buiten... Ik ja, neem je niet de persoonlijk de titels, hè. Nee, nee, dus, uh... nee. nee. <laughs> um, maar we komen er zo wel even op uh, waar het over gaat. Dus uh, laten we eerst maar horen. Daar gaan we. Muziek regeert het ritme van dansen en lachen kordaat, En precies genegeert het teken zo even dat wees op beginnend controleverlies. Gelaas valt uit hun hand, snel een nieuwe. Drink maar en dans het stuk uit je kraag. De pie komt te vroeg, er zijn dames genoeg, want de kneus ziet vandaag blaas houdt het water niet vast en de ogen toch groter dan een droevige maag hoe toch te dragen die last die zich niet laat verdrinken de prangende vraag o, onzinnige diepgang de zin van het leven trekt maar kijks vanuit een andere kant een blauwtje beklonken nog dieper gezonken voor de kneus is niets te gênant ja Doe maar wat sterkers dan eerder. Er staat al zoveel op het spel. Maar wij redden ons wel met jeneveren. Zo jong als de nacht die we vieren. Tot aan de poort van hel. Ze zijn aan het dansen, de jager de prooi, Tollen de nacht in bedwang. Zeker is zij als de avond zo mooi, de rest lijkt slechts varken en tang. Dans zonder remmen, kleven aan de lippen, laat los en sta morgen tot gruis. Er is waas, er is zin, er druip bier van een kin en de kneus gaat nog lang niet naar klap en een traan weg te pinken Niet iedereen's avond loopt echt als gepland Maar zonder de dorst, geen genot van het drinken die bar maar weer nat, beste vent Veel te vroeg het salaris verbrast Maar de pinpas die kent nu echt geen gevaar. Een blond lekker ping nog wat shotjes erin En de kneus heeft het weer voor elkaar wat sterker is dan eerder, er staat al zoveel op het spel Maar we redden ons wel met je Zo jong als de nacht die we vieren Tot aan de poort van oh, hel en, en, en, en het gaat, en het gaat, en het gaat, en het gaat, en het gaat Het gaat goed, het gaat snel, het gaat slecht, het gaat wel, het gaat niet het gaat laag, het gaat als van ouds, het gaat best, het gaat door, het gaat stroef, het gaat voor, het gaat fout, het gaat toch, het gaat veel te ver. Ja, doe maar wat sterkers dan eerder, er staat al zoveel op het spel, We rennen ons wel met je nevers, zo jong als de nacht die we vieren, tot aan de poort van oh met je nevers zo. Als de nacht die we vieren tot aan de poes. Nu hebben wij hier in Zandvoort het Shantikoren. Daar zou dit zomaar in kunnen zitten in dat, dat opzicht. Dus uh, ja, wat dat er gaat. We gaan uh, zo nog even verder uh, praten. Het eindgesprek even voeren. Maar zover is het nog niet. We draaien eerst één nummer. En dan uh, mogen ze gelijk hier aan deze tafel komen zitten. Uh, en dat is deze van Lucie Fabien. En die staat in de halve finale van de Grote Prijs van Nederland. Illusive. I get in the Dat was illusief van niemand minder dan Lucie Fabienne. Ze staat in de halve finale van de Grote Prijs van Nederland. Uh, wie niet uh, in die Grote Prijs van Nederland, die uh, heren zitten nu tegenover mij. Dat zijn Christian Kuitert en Wart Bruning. Uh, begin met jou, Wart. Want uh, ja, uh, als ik uh, zo kijk naar, uh, naar jullie twee, uh, dan missen jullie Jesse dus nog. Ja. Uh, maar met z'n drieën spelen. Uh, en dat zijn allemaal snare instrumenten. Ja. Heb je, hebben jullie nooit overwogen om uh, te zeggen... van, nou, een drummer is, zou toch wel um, lekker zijn? Of? Ja, absoluut. Dat, uh, die gedachte is zeker wel eens de revue gepasseerd. Ja. Ook, uh, ja, het geeft natuurlijk ook stuwende kracht aan, aan bepaalde nummers. Hè. En bij mm. het ene nummer past het ook wel uh, echt een stuk beter. En sommige zijn intiem en dan mis je het niet zo. En, nee. uh, maar andere nummers waren ook ja, waren een soort... Uh, uh, ja, uh, ja, die drijvende kracht, zeg maar, waar je die in wil hebben, dan ja. uh, soms denken ze: oh, het zou wel lekker zijn als er nu een drummetje onder zou zitten. Ja. Maar we zijn toch ook uh, trots, of dat voelde ik in ieder geval wel, dat we daar altijd omheen proberen te puzzelen. Ja. En volgens mij uh, vaak ook al uh, tot op zekere hoogte met succes. Om dan te, te proberen om het zonder die drummer toch te rooien. Zeg ja. maar. Dus uh, dat je vind, je vind ik ook. wel zo en dynamisch ja, exact. Ja, ja. Ja. ja. Dus dynamisch klinkend zonder een drum. Ja, dat is een beetje wel een uitdaging. Een van de uitdagingen, ja. Er wel ja, ja, inderdaad, ja. Van, ja, we hebben nu dit nummer, maar is het niet een beetje te veel van hetzelfde... als je en in dat compleet en in dat compleet moeten we toch nog, oké, okay, dan misschien iets minder de bass... en iets meer ritme misschien op je gitaar. Mm -hmm. um, ja. Nou, ja, goed ja. en zo verdwijnen bijvoorbeeld sommige nummers... Uh, waar het uiteindelijk helemaal op zijn plek valt... die uh, nemen we op, uiteraard mee in de setlist. En, mm -hmm. uh, maar er ligt ook uh, nog van alles uh, op de planken... Uh, wat we ooit dachten van, ja, hier krijgen we het gewoon niet, uh, niet echt die klik mee, ja. zeg maar. Dus ja... Nee. Uh, yeah. Ja, want dat meteen ook meteen de volgende vraag. Uh, hoe kritisch zijn jullie er dan op? Kijk jou aan, uh, op, Christian. Uh, op wat? Ja, op het uh, werk. Want Wart uh, zegt, blijft uh, wat op de plank liggen. Ja, ja. Blijft nee, wat nee. aan de strijkstok hangen. Maar dat is ja. nou, ook weer zo'n uh, zo foute woordgrap. Maar, ja, maar, wat, uh, maar hoe kritisch uh, zijn jullie dan? Ik... En met name dan over jou, als jij bezig bent om muziek te maken... En ik denk dat ik Bart van Jesse wel nodig heb om kritisch te zijn. Want ja, ik, ik ben toch vaak degene die de nummers heeft geschreven en de tekst en zo. En dan gaan we het samen uitwerken. Mm -hmm. Dus uh, dan ben ik al soms al best gehecht. Ja. Aan sommige nummers. Uh, dus uh, dan, dan is het altijd wel fijn. Als zij nog even zeggen well, ja, maar werkt het echt? Of is dit nou echt. Uh... En soms kom je dan natuurlijk ook gewoon zelf achter uh, met, ze, met elkaar dat je bezig bent en eigenlijk allemaal wel denken van oh, dit is, dit is mooi, we hebben iets te pakken, maar toch dat het ja, niet echt uitkomt. Of je probeert het een keer uit ergens live. En je denkt toch van ja, het werkt niet echt. Dan, dan moet je dat toch uh, accepteren. Ja. Um, want dat brengt mij ook op het volgende. Want mensen die schrijven, hè, die hebben op een gegeven moment zoveel materiaal geschreven, nee. voor een boek of wat dan ook. En dan komt hij bij de uitgever en is ja, sorry jongen, maar het is uh, 1300 pagina's. <laughs> maar dan moeten we toch even uh, een beetje wat, wat, uh, wat uit gaan halen. Want anders dan, uh, wordt Fijn, het een beetje te lang verhalen. Ja. Dat noemen ze met een mooi woord, kill your darlings. Hoe ja. zit het uh, met jou, uh, Christian, in dat opzicht? Ik heb er wel wat darlings op de hoop hopen. Uh, <lacht> ja. ja. Maar soms is het ook wel weer leuk om er eentje af te stoffen. Dat je, ja? uh, bijvoorbeeld deze die we net speelden. Bij gratie van heb ik heel lang geleden eigenlijk geschreven. Mm -hmm. uh, en toen nooit echt wat mee gedaan. En uh, nu eigenlijk weer een soort herontdekt. Dat we dachten van, oh, misschien is het, uh, werkt ja. het eigenlijk wel uh, heel mooi. Ja. ja, en dan doet hij het ineens weer wel. Ja, ja. ja hoop ik. Uh, nou staan, zijn jullie met z'n drieën. Uh, ik weet dat jullie bij de een tijdje terug die release show hebben gedaan. Volgens mij was dat in 2023. Klopt, hè? Uh, uh, 20 24 nog. 24 ja. ja. ja. zelfs nog. Ja, vorig jaar nog. oktober. Ja. Oh, vorig jaar. Kun je uh. <laughs> Tijd vliegt. Maar um, ja, want, uh, want het ontleent zich natuurlijk voor uh, heel erg kleinkunst. Uh, ja, kleinkunstachtig ja. is, is het best wel... Uh, uh, want ja, groot, groot is het in ieder geval niet, maar wel nee, meeslepend het is, het is Dat is geen uh, Ziggo nee, muziek ja, nee, nee. Uh, al want... hebben we er wel het publiek voor maar... ja? Ja. Um, want wat is er eigenlijk gebeurd nadat, nadat, je, nadat je die EP heeft uitgebracht Um, nou, we, zijn, we hebben wel iets leuks in het kader van inderdaad die soort van theatersetting. Gaan we in de zomer, op, uh, of oh, nou, in de zomer over een paar weken al, ja. <laughs> op, uh, op Oerol uh, spelen. Hey, op Oerol. Dus dat ja. is wel een, een mijlpaal uh, voor ons. Het is wel echt een mooie, uh, een mooie plek om te spelen. En waar onze muziek ook denk ik heel goed tot z'n recht kan komen. En we gaan daar uh, ook wel wat meer... Uh, Omheen, toch wel uh, met uh, iets meer uh, een, een, een verhaal eromheen. Dat, een, een soort voorstelling eigenlijk uh, mm -hmm. met een, met een, een lijn in. Hij, hij noemde al een beetje hè, dat van dingen hangen vaak van toeval en, en, en tegenstrijdigheden uh, aan elkaar. Maar wij vinden het fijn om er een, een soort uh, kloppend verhaaltje achteraf van te maken. Dat is een beetje de kern van. Dus er zit ook wel een bood of koepelende boodschap in. Dit zijn niet ja. alleen maar losse nummers. Hoe is dat eigenlijk tot stand gekomen dat jullie daar mogen spelen op Oerol? Ja, dat is, ik, ben naar ik kom uit Enschede en daar heb je dan Booster Festival. Dus daar, daar ging ik naartoe. Dat is zo'n soort muzikantendag heb je in Amsterdam bijvoorbeeld. Maar dan in het, in het oosten. in het Oosten. oosten? En, uh -huh. ja, daar, daar kwam ik in contact met, die, met een programmeur daarvan. En toen heb ik dat wel laten horen. Zijn we in contact gebleven een beetje door de, door de tijd heen en, en zodoende. Ja, yeah. wel leuk. Ja. Gewoon ze uh, lekker. Ik ben uh, meerdere malen op de schelling geweest. Mooi, is een mooie eiland, dus... Ik ben heel benieuwd. Ja. ja, ik ben ook ja, benieuwd. Ja, nee, het bent. is echt een. Uh, het is. Ik, ik zou als ik uh, morgen weer uh, genoeg had te besteden, zou ik er zo weer naartoe gaan voor een paar dagen. Ja. Ja, eerlijk waar, ik ben verknocht uh, aan de waddeneilanden. Dus um, dat. dat uh, dus uh, ja, want. Uh, nou ja, zijn jullie bezig ook met nieuw materiaal? Absoluut. Ja. Nou, ja. je hoort het net, hè? Ja, We ja, ja. Zijn, ja, ja in ieder geval, uh, dat was uh, volgens mij bij gratie van. Dat is het uh, nieuwe nummer uh, wat jullie hebben gespeeld. Uh, de afsluitende vraag, Christian. Want waar ben jij te vinden op het wereldwijde web? Ja, op, uh, op Al uw streaming services, natuurlijk. Ja. Uh, ja. gaat uh, onder, onder mijn naam dan Christian Kuiter. Niet de makkelijkste naam om uh, zo fonetisch uh, in te, te typen. Ja. Kuiter uh, je kuit van je lichaam. En, ja. <laughs> Christian van uh, ja, het geloof. Ja. Maar uh, Um, daar dus op, op Spotify en, en YouTube en uh, website. En, ja. Zoek het vooral uh, op, zou ik zeggen. Ja. En luister nog eens, heel veel van deze nummers zijn terug te luisteren. Die landen uh, en laat me gaan. En de kneus die staan bijvoorbeeld op de EP die, die je net noemde, die in oktober uitkwam. Dus ja, helemaal goed. Vond het leuk dat jullie geweest waren. Super leuk. Ja, super leuk. Hartelijke dank. Oké, we gaan het uh, uur afsluiten. Uh, en dat doen we met Ruud Houweling, want ja de lente is weer terug en daar heeft hij ja een beetje in overdrachtelijke zin heeft hij daar ooit nog eens een keer een nummer over geschreven die staat op Erasing Mountains en die ga je horen tot aan het eind van dit tweede uur Ruud Houweling met Spring Will Return I should plow the land and wait around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 Crawl a new shirt And wait for spring to come Soon you'll wear Your summer dress Although it isn't showing